Uur. Door alwegens met het NOS-journaal. Steeds meer werknemers hebben burn-out klachten. Volgens TNO kampte in 2007 ruim 11 daarmee. Twee jaar geleden was dat 16 De stijging komt vooral doordat er steeds meer van medewerkers wordt gevraagd. Bovendien ervaren mensen minder vrijheid op het werk. Opvallend is dat er ruim 7 miljoen werknemers in vaste dienst... vaker kampen met burn-out klachten dan de ruim 1 miljoen flexkrachten... Dat komt volgens TNO doordat vaste krachten vaak langer in een situatie zitten... waarin ze hard moeten werken zonder dat ze daar iets over te zeggen hebben. In België hebben duizenden wetenschappers een open brief ondertekend... waarin de regering wordt opgeroepen om meer te doen tegen klimaatverandering. De afgelopen weken gingen tienduizenden, voornamelijk jongeren, de straat op. Volgens de 3400 wetenschappers blijkt uit de feiten dat de actievoerders groot gelijk hebben... Met de klimaatvoorstellen die nu op tafel liggen... warmt de aarde meer dan drie graden op. De wetenschappers noemen dat rampzalig. Zondag was de grootste klimaatdemonstratie ooit in België. 70.000 mensen gingen in Brussel de straat op. Twee van de drie mannen die dood werden gevonden in een drugslab... net over de grens in België, zijn Nederlanders. Ze komen uit Eindhoven, meldt Omroep Brabant. De identiteit van het derde slachtoffer is nog niet bekend. De lichamen werden dinsdag gevonden in een loods na een anonieme tip. De drie zijn mogelijk in hun slaap overleden... nadat ze giftige dampen hadden ingeademd... die vrijkwamen bij de productie van synthetische drugs. De NS begint met een proef om via een app of sms'je... overlast aan boord van de trein te melden bij de conducteur. De NS wil onderzoeken hoe de sociale veiligheid in de trein kan worden verbeterd. In het Verenigd Koninkrijk en België bestaat zoiets al langer. De proef duurt een half jaar en loopt in het zuiden van het land. Het weer, de sneeuwbuien in het noorden trekken de komende uren het land uit. Later vanochtend, la, laat, later vanochtend laat de zon zich dan ook zien. Temperatuur loopt op naar 1 tot 4 graden vandaag. Komende nacht vanuit het zuiden opnieuw sneeuw en regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog file bij knopen de hoek 5 kilometer door een stilgevallen vrachtwagen. De problemen rond Hoorn zijn nog niet helemaal voorbij. Sterker nog, er is nog behoorlijk wat vertraging op de uitvalswegen van Hoorn. Met name de N307 voor de aansluiting met de A7, 6 kilometer met drie kwartier vertraging. En op de N506 vanuit Bovenkaspel tussen Hoorn en de aansluiting met de A7, 3 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 In mijn leven? Kan ik iemand alles geven? Ik voel me veilig bij je. Jij heeft alles wat...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 Face the truth and then I know Like you. you can take the darkness. Every nation Go feel the vibration That takes me away Me people stand up To fight desperation As we're raising, raising Until the break of day Like the whole This foundation, as we raising until the. Please, beloved, please.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 No Corners, turning stones, but I can only see your ghost I just live a fast life, forget about the past I, I'm out to escape my fears Friendships only pass by, show up on strobe lights With you I feel so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 We zagen in the dirt.